Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Gert Kluik met het NOS-journaal. De Londense luchthaven Gatwick was gisteravond en vannacht... het doelwit van een sabotageactie met drones, zegt de Engelse politie. De dronebestuurders wilden zo het vliegverkeer ontregelen... maar de politie zegt geen aanwijzingen te hebben... dat er sprake is van terrorisme. Voor zover bekend zijn er geen gedachten opgepakt. Het vliegverkeer van en naar Gatwick ligt nog altijd plat... en het is niet duidelijk hoe lang dat nog gaat duren... De luchthaven waarschuwt op de website voor vertragingen en geschrapte vluchten. Rotterdam gaat het zogenoemde CIS-verbod aanscherpen. Voortaan geldt de maatregel ook voor het intimideren van LHBTI'ers... en van mensen met een handicap, een andere huidskleur... of een bepaalde religieuze overtuiging. Tot nu toe had het CIS-verbod vooral betrekking op vrouwen... en gisteren werd daarvoor iemand voor het eerst veroordeeld. Het is ook een duwboot niet gelukt om het vastgelopen vrachtschip op de IJssel los te krijgen. Het schip met diesel ligt bij Bronkhorst dwars in de rivier. Gisteren hielp trekken al niet en het duwen van vanochtend ook niet. Veel scheepvaartverkeer heeft intussen een andere route gekozen... maar een tiental schepen ligt nog te wachten tot de IJssel weer vrij is. Het wordt voor kleine werkgevers makkelijker en goedkoper om loon door te betalen bij ziekte. Minister Koolmeest heeft erover afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars.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 F -M. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met me nu. ZFM. Luncht. Heart's gone astray. Deep in her when they go.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 Jamie Collum hier op CFM Zandvoort. Mooi hoor. Ja, lekker hè? Ja, ik hoorde zeker. me op mijn werk en die dacht van... die moet ik meenemen naar de studio. Helemaal gelijk. Heb je goed gedaan. Heerlijk nummer. Weer eventjes uh, de mindset. hè? Ja. ja. En dan ga ik het tempo weer opvoeren. Lekker. Een beetje. Um, ik heb meegenomen drie hele mooie nummers van een uh, Nederlandse formatie... die vroeger heel succesvol was in Nederland. Namelijk de T-Set. De 3-in-1 van de T-Set. 3-in-1... in, 1 in.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 My Bella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 the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 Ja, ja, de T-Set. En u hoorde achtereenvolgens het uh, fantastische nummer Ma Bellamy. She Likes Weeds en Can Your Monkey Do The Dog. Dat is een aanzienlijk minder uh, bekend nummer natuurlijk. Uh, de T-Set was een nederbeatband uit Delft... die in de jaren 60 rhythm en blues... en vanaf de jaren zeventig popmuziek maakte... De belangrijkste hits zijn dus wat we net hoorden bij Bellamy en She Likes Weeds. En uh, de componist Hans van Eyck was het muzikale brein. In 1965 werd de band opgericht door Peter Tettero, Gerard Romijn, Polle edward en Carrie Jansen. En de bezetting is te zien op de hoes van de eerste single Early in the Morning. En vervolgens voegt Robbie Placier zich bij de groep als organist en met Hans van Eyck als ondersteunende songwriter... wordt het eerste album Emotion opgenomen. Uh, tussen 1970 en 1975 heeft T-set een vaste bezetting... en in 1975 wordt Lever ontvangen, vervangen door Polle Eduard... maar hits heeft de band na 1975 niet meer gehad. Nou... Er is nog in 1979 een heel klein hitje. Linda, Linda, Linda, Linda. Oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar daarna is het vier jaar stil rond de groep. En toen besloten alle bandleden om ieder hun eigen weg te gaan. Maar vanaf 1983 is de T-set weer een paar jaar op gaan treden met Peter Tettero en verder een wisselende bezetting. Maar hits komen er niet meer... en de band speelt wel in die tijd regelmatig op festivals. Ja, totdat op 9 september 2002... Peter Tettero overlijdt op 55-jarige leeftijd. Veel te jong helaas. Maar ik vond het wel leuk om het weer even te laten horen. Even weer terug in de tijd naar de T-Set. En dat uh, was de 3-in-1 hier op Zandvoort Lunch. En uh, ja, morgen zijn we natuurlijk uh, bij een uh, ja, nieuw unicum... met uh, Cfm, uh, ZFM Lunch en 4 uh, uur lang vanaf 12 Zandvoort uur luncht. Zandvoort Lunch. En dat uh, komt uh, helemaal goed. Kijk of Ruud het wel goed weet. ZFM komt naar je toe. Op 21 december aanstaande komt het programma Zandvoort Lunch+.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 maar niet uit, al die sneeuw, al die kou. Deze kerst ben ik bij jou. Al die jaren was ik maar alleen. Jaar gedekt voor twee. De kaarsen branden bij ons kerstdiner. Je laat me zien wat ik steeds heb gemist. Het maakt niet uit, al die sneeuw, al die kou. Deze kerst ben ik bij jou. zelf gewoon maar uit hè? Deze kerst ben ik bij jou. Ja, het, het verhaal achter het liedje. Oh, er zit een die, verhaal ja, achter. Ja, dat, dat is dat hij altijd, ja. Uh, ja, nooit kerst heeft uh, gevierd met zijn familie. Ah, uh, oh, dat is en, ook wel weer sneeuw. En, en dat is ook echt gebeurd. Het Is echt gebaseerd op zijn leven. En nu heeft hij zijn oh. vrouw leren kennen. En ja. nu viert hij wel kerst. Met iemand. Ja, met zijn, ja. Uh, ik met, weet, zijn even, met zijn vrouw. Ja, wie is het eigenlijk? Ja, ik ben even de naam kwijt. <lacht> ik, ik, ik volg de Real <lacht> zo, maar. Uh, oh, oké. Okay. Maar uh, het is uh, door Bram Koning geschreven. De Amsterdamse Bram Koning. Veel bekend van de talentenjachten in, in uh, Nederland. Ja. En uh, ja, hartstikke leuk liedje vind ik het geworden eigenlijk. Het is speciaal voor Ethos uitgebracht. Voor Ethos? Ja, die heeft een hele mooie kerstcd van André Hazes uitgebracht. Oh, oké. Okay. Dus, uh, oh, dus ja, mm. hey, jij had er nou ook een leuk kerstliedje klaarstaan. Zullen we die even doen voordat het nieuws uh, Oh, die is? had ik bij mijn sidekick. Nee, maakt niet uit. Hij, sta, hij staat klaar, oh. dus daar komt hij. Uh, Frans Duits, met kerst is begonnen. Ook een leuk nummer. Voor sommigen eenzaam, voor de meesten een tijd... Van ontmoeting en warme gezelligheid. De mooiste tijd van het jaar... De kerst is begonnen, ik ruik de geur van de boom, het is december die lacht. Het wit van de sneeuw buiten verlichte nacht, nog maar even voordat ik weer naast je kan liggen. Beloof me dat wij, niet alleen dit seizoen, maar ieder jaar vanaf nu, en zo samen. blijf hier maar slapen, ik laat de kaarsen wel aan. Het is buiten koud, dus kruip dicht tegen me aan. En bij het ontwaken kus ik jouw gezicht. Het mooiste cadeau is dat jij hier, jij hier naast me ligt. Ondanks taluren en glans van de nacht, weet ik dat jij alleen thuis op me wacht. En ieder moment, weer alleen licht te dromen. Dat vanavond van jou is, jij geen voorrang verleent, Geen moeten, geen mensen, niemand om ons heen. En dat ons moment, ook van ons zal blijven. Ik sta weer voor de mensen, van wie ik zoveel hou. Maar bij jou voordat ik zing, Het is buiten koud, dus kruip dicht tegen me aan. En bij het ontwaken kus ik jouw gezicht. Het mooiste cadeau is met jou hier, met jou hier. Zo vaak weg, altijd maar op pad. zou willen dat ik jou altijd bij me had. Maar de planken die wachten, de lampen zijn aan. Vergeven lieve schat, maar ik moet helaas. Blijf hier maar slapen Laat de kaarsen wel aan Het is buiten koud schat Dus kruip dicht tegen me Blijf hier maar slapen Laat de kaarsen wel aan Het is buiten koud schat Kruip dicht tegen me En bij het rondwaken Kus ik jou verzeer Het mooiste cadeau is Dat jij hier Yeah Over my flock I bite on a cold winter night a band of angels sing Bij CFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, mensen, we hebben inmiddels de eerste voorrondes van de uh, Fluitketel Curling kampioenschappen gehad. Dat was uh, de 18e, meen ik. En uh, ja, dat was weer een groot succes. Er waren in totaal 16 teams op de ijsbaan aangetreden in het dorp. Die waren aan het strijden waren voor een felbegeerde plaats in de finale. Welke op donderdag 3 januari zal worden gespeeld. Totaal waren er vier pools van vier teams... waarin de beste twee doorgaan naar de finale. En het uh, totaal aantal punten gescoord in de verschillende wedstrijden... is daarop doorslaggevend. Er was een heel gezellige sfeer en er was naast de teams... ook gelukkig veel publiek die dit jaarlijkse evenement hebben bezocht. De teams die uiteindelijk een plaats in de finale hebben behaald... zijn de Curling Girls... Het mannenteam van Laurel en Hardy. Het Wapen. Café 4. Het G-team. Het Zand. En Sentinel en Head Signs. De volgende voorronde is donderdag 27 december vanaf half acht. Waarin de laatste acht finale, finale plaatsen worden verdeeld. Ehm... Um, en daar doet het damesteam van ZFM aan mee. Vanaf eind december vertrekt VVV Zandvoort uit de Bakkerstraat om per 15 januari 2019 in te trekken bij het Zandvoorts Museum. Deze locatie is meer centraal gelegen en ook kunnen het VVV kantoor en het Zandvoorts Museum elkaar versterken. De samenwerking wordt overigens bij wijze van proef ingezet voor de periode van één jaar. Na deze proefperiode worden de resultaten geëvalueerd en bepaald of, en zo ja, in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Zaterdag 29 december is de laatste dag dat het VVV-kantoor in de Bakkerstraat geopend is. En op de nieuwe locatie aan het Gasthuisplein zal de VVV van dinsdag tot en met zondag van ochtends tien tot middags vijf uur geopend zijn. Een 61-jarige vrouw is donderdagavond rond half zeven aangevallen... door twee straatrovers in Haarlem. De twee hadden het op haar tas voorzien, maar ondanks twee harde duwen... kregen ze die niet te pakken, doordat de vrouw haar tas heel stevig vasthield... en, en dat ze heel hard ging gillen, kozen de ro rovers het hazenpad... De politie is op zoek naar getuigen van de poging tot beroving die plaatsvond op de Jan Prinslaan. Dus mocht u iets gezien hebben, meld u zich dan alstublieft via telefoonnummer 09 00 88 De politie heeft gisteravond in het kader van een onderzoek naar illegaal vuurwerkbezit invallen gedaan in woningen in Hillegom, Zwaanshoek en Bennebroek. Overal in en rondom de huizen werd gezocht en ook in prullenbakken en schuren. In de woningen werd geen illegaal vuurwerk gevonden, maar wel bruikbare informatie. Deze informatie draagt bij aan het verdere onderzoek naar illegaal vuurwerk en drugsbezit. De afvalkalender 2019 is in december verspreid samen met de Zandvoortse Courant... De afvalwijzer is ook digitaal beschikbaar. U kunt de bestanden downloaden, opslaan en ook printen. Ze zijn te vinden op de gemeentelijke Zandvoortse website en deze vindt u op het internet op www.zandvoort.nl. Dan heeft de gemeente Zandvoort nog een uitnodiging in... uitstaan voor alle Zandvoorters. U bent namelijk van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie... op vrijdag 4 januari van half acht avonds tot half tien... op het circuit van Zandvoort. Tot zover dan het regionale nieuws. En dan gaan we nu over naar Rico. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is vandaag overwegend bewolkt. En er trekken zelfs enkele buien over de regio. Met daarbij kans op een donderslag. Voor de zon is niet of nauwelijks ruimte. En er waait een matige tot vrij krachtige Zuid-Tot-Zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 9. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt. en valt er buien regen koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het ook bewolkt en er zijn perioden met regen. Inclusief de nachtelijke regen kan er zelfs 15 tot 20 mm vallen. Aanvankelijk waait er een zwakke tot matige zuidenwind... maar in de middag neemt de wind toe en wordt zuidwest. De, de wind gaat krachtig aan zee tot hard waaien... van windkracht 5 tot 7 de temperatuur stijgt naar de dubbele cijfers... met een maximumtemperatuur van 12 graden. Ja, dan is het weer jammer dat die wind zo hard staat... waardoor de temperatuur vast en zeker weer omlaag gehaald zal worden. Maar goed, we gaan het zien. Deze verwachting eh, werd voor u gemaakt door eh, Rico Schreuder. Dus geen witte kerst. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Zover heb ik niet gekeken. Ik wel. Ja, jij wel? Geen witte kerst? Weer niet? Nee. Nou, we, we weer een pot suiker halen. En Het niet van de zandkik op zie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 and i feel like i live a dream the silence i fear peace to the morning sun so just hold me now i'll stay here all night cause i by your side don't hold back my love you're my joy in this sad sad world you are safe with me dreaming you will be free so I love. I love. Romantisch, hè? Heerlijke, kaarsjes moest aan. Ja, had je van mij niet verwacht, hè? Dat ik zo'n nummer ook mooi zou vinden. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee maar, ja, ja, ja, ja, ja. Ik kan wel eens romantisch zijn. Hè. Maar gelukkig. Vroeg, vroeger was ik dat regelmatig. Gelukkig. Tegenwoordig niet meer zo. Ja, anders kom What? ik wel met kerst bij je eten met een kaarsje. <laughs> met dan, een kaarsje. Heel <laughs> <laughs> ja, lekker romantisch, hoor <laughs> Rooi met een kaarsje voor mijn deur. Ja. Oké, okay, ga maar snel door. Ja, we hebben niet zoveel tijd. Nee, maar ik wil wel heel veel tijd besteden aan het volgende. Hans ja. en Bart zitten aan tafel daar. En uh, jullie gaan zometeen een heel leuk uh, programma maken. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, pak de microfoon. Pak de microfoon. Oh ja. Hier. Is deze het? Allemaal. Zoals allemaal, we doen het allemaal. Ja hoor. Ja, we gaan, wij gaan uh, de, dit jaar uh, afsluiten. Maar volgende week zijn we er niet. Dus we hebben bedacht van, dan gaan we iets speciaals doen. En Hans weet daar alles van. Ja, ik weet er, Nou, alles. Ik, ik weet er iets van. Het is zo, oh, we gaan een, een selectie maken uit de eerste top 2000. En dat is van 1999. We mochten alle twee, mochten we uh, 40 liedjes uitzoeken. Hij kok, of Bart, die van, uh, van 1000 tot 2000... en ik mocht van 1 tot 1000 doen. Dus ik had natuurlijk een primeur, hè. Maar ja, ik had er zoveel dat de liedjes... hoe hoger je komt, hoe langer de liedjes worden. Ja. Ik kon geloof ik drieënhalf uur al vullen. Dus <laughs> ik heb flink moeten slepen wat dat betreft. Dus nee, nee we hebben een, een leuke selectie. En we gaan er, we gaan er een leuke vier uur van maken. Nou, heel erg leuk. Heel veel succes zometeen. Dank, Dank je wel. Gelukken. In ieder geval uh, vanaf uh, ja, zometeen uh, tot, uh, tot aan... Uh, zes uur. Ja, zes uur. Uh, zes uur. Ja, ik uh, moest even tellen. Uh, <laughs> in ieder geval uh, de top 2000... Uh, Ala jullie. Ja. Bedankt voor jullie tijd. Oh, Graag gedaan. Ja. Dolly, ik wil jou, um, ja, we hebben nog het laatste kwartiertje van dit jaar, hè, ZF, ZFM een uh, Sandford Lunch. En um, ik moet nog steeds wennen. En hopelijk komt het goed volgend jaar. Maar Dolly, ik heb even een, een ode aan jou. Oh, Jezus. Ja, ik wil jou bedanken. Okay. Voor in ieder geval. We doen nu samen twee, uh, twee maanden uh, Z, uh, ZFM lunch. <coughs> en. Uh, ja. En uh, daar wil ik in ieder geval voor bedanken, maar ook voor onze vriendschap. Nee, dus deze is voor jou. Oh, dankjewel. De jaren vliegen snel aan ons voorbij. We waren jong, maar oh wat vliegt de tijd! Zoveel meegemaakt, steeds naast elkaar.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 Kerstfeest En als u uh, uh, geabonneerd bent op uh, Zandvoort Lunch Facebook... dan uh, staat er namens ons tweetjes ook een hele leuke kerstboodschap... voor onze luisteraars. We gaan nog even snel naar een artiest in het licht... want die wil ik u niet onthouden. Uh, het is namelijk een speciale dag voor Bobby Darin. Komt-ie. Artiest in het licht. Somewhere waiting for me My lover stands on golden sands And watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars. as before Happy we'll be we'll beyond the sea And never again I'll go safe Just as before, happy we'll be beyond the sea. Sit uh, out of sight You know when that shark bites with its teeth baked Scarlet billows start to spread Fancy gloves though where's old mag heat baby. So there's never never a trace of red Now on the sidewalk huh? Ooh, Sunday morning, uh-huh Lies a body just oozing life And someone sneaking round the corner Could that someone be Mac the Knife? Uh, there's a tugboat uh -huh, down by the river, don't you know Where a cement bag Just drooping on down. Oh, that cement is just—it's there for the weight. there. five will get you ten. Old Maggie's back in town. Not to hear about Louis Miller—he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash, and now Maggie's been just like. Could it be our boys done something rash? Now hey, hey. yeah, so we have a oh oh yes two guitar Ooh, Miss and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. Jenny Diver Whoa, Suki tawdry Look out to Miss Lottie Linger And old Lucy Brown Yes, that light Ja, jongens, Bobby Darin, een man waar je echt niet omheen kan. Het is een, een virtuoos geweest in zijn leven... en als hij langer had mogen leven... hadden we vast veel en veel meer van hem gehoord. Zijn echte naam was Walden Robert Casoto. Geboren op 14 mei 1936 in New York... en overleden veel en veel te vroeg op 20 december 1973 in Los Angeles. Dus al gauw weer zo'n 45 jaar geleden... Hij was een Amerikaanse zanger en songwriter... die heel populair werd in de jaren 50. Hij was thuis in een grote verscheidenheid aan muziekgenres... waaronder jazz, pop en folk. En enkele van zijn bekendste nummers zijn onder andere Splish Splash... Dream Lover, Mac the Knife, waar we net naar geluisterd hebben... Beyond the Z, hebben we ook naar geluisterd... en die was weliswaar van een ander, die heeft hij vertaald... en If I Were a Carpenter... Hij werd geboren in een heel arm gezin van Italiaanse afkomst... in de Bronx, New York. En pas later kwam hij erachter dat hij is opgevoed door zijn grootmoeder... en dat de vrouw die hij als zijn zus beschouwde... eigenlijk zijn echte moeder was. Zijn vader heeft Bobby nooit gekend. En uh, helaas werd hij op jonge leeftijd getroffen door... door reumatische koorts... waaraan hij een beschadigd hart heeft overgehouden. En dat zou hem ook eind uiteindelijk fataal worden... Want op de 20 december 1973 overleed hij vlak na een hartoperatie... waarbij twee van zijn hartkleppen werden vervangen. 37 jaar oud is hij slechts geworden. En er is geen begrafenisdienst voor hem geweest... omdat hij zijn lichaam heeft gedoneerd aan het medisch centrum... van de ULCA, UCLA voor onderzoek. En in 1990 werd hij postuum geplaatst in de Rock'n'Roll Hall of Fame... In 2004 kwam er een film uit over zijn leven, Beyond the Sea. En Bobby Darin werd hierin gespeeld door Kevin Spacey... die de film ook regisseerde. Tot zover. Roy? Ja. Oh, je bent er helemaal stil Ik, van, uh, hè? Ik kreeg een bericht door. Oh, je kreeg een bericht door. Ruud heeft even een voicemail ingesproken. Oh. Dus uh, of je er even naar wil luisteren... Oh, dat was jij. Ja.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 Zierfem en Nieuw Unicum in kerstsfeer. Ja, en dan zijn wij morgen vanaf 12 uur te horen... vanuit uh, ja, de algemene aula van de Nieuw Unicum. Dolly, het zit erop. Ja, het is gedaan voor dit jaar. We komen volgend jaar weer bij u terug. En, Zeker weten. Uh, we wensen u natuurlijk uh, vanaf deze plaats heel fijne feestdagen toe... en een hele mooie jaarwisseling. En ik hoop dat u allemaal... Goede gezondheid weer naar ons komt luisteren vanaf het volgend jaar. Maar morgen ook nog natuurlijk. Morgen hè. zeker nog. En iedereen moet 27 december om half acht s'avonds bij de ijsbaan staan... om het damesteam van ZFM Zandvoort aan te moedigen. Ik verwacht zeker niks weten. minder. Nou, Dolly, jij hebt het laatste woord. Tot ziens, tot volgend jaar. Bye-bye, zwaai, bye, zwaai. En uh, maak er een mooi jaar van. Zo is het.